Zo, goedenavond lieve mensen. Jullie zijn natuurlijk niet gewend om mijn, zijn al gewend om mijn klokjes te horen, maar ik kon een cd te niet vinden. Dat heb ik zaterdag en avond zo goed weggezet, dat ik het niet kon vinden. Dus daarvan, vanavond ben ik maar begonnen met de shamaanse healing muziek. Maar dat, dat is de muziek die jullie ook wel van me we gewend zijn, maar die wil ik vanavond toch gebruiken. Ik ga bij jou, vanavond met jullie een chakra meditatie doen, zoals ik vorige week beloofd heb. Maar eerst wil ik jullie natuurlijk weer van harte welkom heten in het Spiritueel Praathuis van het Zesde Zintuig. En ik vind het fijn dat jullie vanavond weer bij me wilden zijn. En ik zie dat er ook weer verschillende lieve mensen een plaatsje hebben weten te vinden en gezellig bij elkaar zitten. ene met een kaarsje na de andere vier, een rookstokje. En zo zitten we eh, met z'n allen lekker gezellig bij elkaar. En wie was er vanavond... Uh, op dit moment uh, binnengekomen, dat is natuurlijk Danny, goedenavond lieve Danny fijn dat je er bent, ook onze Elisabeth dag lieve Elisabeth, ook weer gezellig dat jij vanavond in ons midden bent dan is er natuurlijk Graaf Heins weer van de partij, goedenavond lieve Graaf Heins. ook leuk jou weer even een keer te zien hier dan is er onze Guus, je weet Guus kom altijd lekker knuffelen, dat is de knuffelaar van ridder, de ridderchat de ridderknuffel, dus mm, lekkere Guus de stevige klikken van mij natuurlijk. Dan is er Jan. Ja, Jan, ze zie je maar. Je zei ook straks in de chat. Ik ben uh, moe en ik weet er wel van. Maar net als ik ook al zeg, kijk, op een gegeven moment, als je in een bepaalde situatie zit. wanneer je sterk moet zijn, en vooral met het uh, stervensproces van je moeder. dan krijg je een soort andere line in je bloed. En die andere linee, die houdt je op de been. En op het moment dat die situatie weg is, is ook die stress weg en neemt ook die andere af. En dan komt de vermoeidheid. Want het is net zoals Tom straks al zei, in de, door die andere line, die neemt de vermoeidheid weg. Maar dat wil niet zo zeggen dat je lichaam toch dat, uh, die vermoeidheid verschijnselen heeft, ook al neem jij ze niet waar. En zo hard als de situatie voorbij is, dan komt het natuurlijk. Maar dan is het natuurlijk donderdag, ook jou lieve donderdag. Ik wil jou natuurlijk weer bedanken voor jouw uurtje weer vrijaf. Ik heb er weer lekker naar zitten te luisteren. Jammer dat je op een gegeven moment zei, oké, okay, wat ik moet zeggen. Maar alleen dat het vertellen van het water, ik lijkt me gewoon heerlijk. Als je daar op de straat, kun je je voorstellen dat je daar, als er wat hevige wind is, en je komt er aan fietsen, dat er op een gegeven moment over die straat die zee zo komt rollen. Nou, dat is toch geweldig om in zo'n omgeving te mogen wonen. En dan heb je natuurlijk die zeebier, ja, die wordt platgereden, dat begrijp ik wel. Maar ja, zeebier is gewoon heel erg gezond. En het wordt ook heel erg aangevonden aan, aan met mensen die aan bloedzuivering moeten doen, mensen die een dieet moeten volgen. Ook voor wordt het gebruikt, zeebier. Dus het is allemaal heel goed. Nou, dan is het natuurlijk... Dus in ieder geval nog bedankt voor je uurtje vooral. Dan is er Ineke, goedenavond lieve Ineke, ik heb gezien dat je naar Kevelaar bent geweest, dat is ook altijd wel erg leuk hè? erg mooi, en je zei het was net een processie die dag, en dat is dan mooi, als je er natuurlijk mee kan maken. Dan is er onze Liederij, ons eigen hertje, goedenavond lieve Liederij, ook zo dat jij er bent, ik zie dat Tom er ook is, goedenavond lieve Tom, ook altijd welkom natuurlijk hier bij ons, en dan wil ik natuurlijk. De lieve groet sturen naar de overheid en naar het reddred -red. en naar iedereen die op dit moment afgestemd zijn op Rid Radio en te gast zijn in het spiritueel praathuis van het zesde zintuig. En ik ben Nelly, zoals jullie weten, voor velen bekend onder de naam Medium Nelly, zoals in de spirituele wereld maar de meeste mensen mij kennen, en anders gewoon Nelly of Oma of wat het ook mocht zijn. En hier is wel allemaal... Een hele, hele goeienavond. Nou, ik heb jullie vorige week, twee weken geleden, al een pendel leren geweest. We hebben het toen ook de chakras gehad, waar je natuurlijk met het goed functioneren van je pendel, op een goede manier de chakras bij mensen goed af kan stellen. En stel, dus we hebben ook gezegd, als je ze boven de chakra houdt en het draait heel langzaam naar rechts, dan is die goed, gewoon op een rustige manier naar rechts. Dan zijn ze goed afgesteld. Zijn ze minder dingen, dan kun je ze altijd weer beter afstellen. Dat weet we gewoon, dat hebben we geleerd. Dan heb ik ook gezegd, nou zullen we dan een keer een chakra meditatie doen? Dat is natuurlijk ook al heel erg goed. Want daardoor krijg je healing in je chakras. We weten, de chakras zijn de openingen in de aura. We hebben om ons heen een lichtende laag. En dat wordt aura genoemd. En die laag bestaat ook uit dezelfde kleuren als de regenboog. Nu moet de regenboog is natuurlijk, op een bepaald moment, is de regenboog, uh, symbolisch voor de zeven sferen boven, de kleuren van de zeven sferen, ook de kleuren van de chakras, zitten ook in de regenboog. Dat is altijd heel, ook in de, die, en ook die, de chakra. En die aura kleur, daar zitten al die kleuren, zitten daarin. En zo heeft elke chakra, heeft zo zijn eigen kleur. En die kleur zal ik nog even met jullie doornemen. Straks dat ik die en ze weer weggelegd. Het is mij wel toevertrouwd. Hij is niet wel eens toevertrouwd. Of is er is me niks toevertrouwd. Voor degene die de panel bij de hand hebben, we gaan straks ook nog eventjes pendelen. Ik ga eerst eens even de kleuren van die chakra vertellen. Want het is ook altijd heel erg goed als je een soort meditatie doet, dat je dan op de bepaalde kleur, op de bepaalde chakra, altijd de bepaalde kleur inademt. Het lijkt allemaal zo, zo vreemd, maar het is niet. Maar ja, wat is er niet vreemd aan de spirituele wereld? He? kom ook nog uh, de spirituele uh, test tegen terwijl ik zo bezig ben ik zal het ook nog eens een keer doen en zo vind je er uh, iedere keer van alles hè er is een hele stapel papieren. Kwam ze toen straks tegen. Wouden ze er nog uitgooien. gooien. Okay, dan heb je dan nou weer zo. Luistert naar je gevoel, hè. Er komt iets binnen. En luistert naar je gevoel. Kwam ze liever niks tegen toen straks. als je vanavond nodig had. Ik weet toch goed, ik heb vorige week een... Het komt ook binnen, zie ik wel. Goedenavond, lief lieve Duitje. Het Duitje. komt binnen. Dat is er weer een van mijn vriendjes. Dat is nou een Duitje, hè? Duitje komt binnen. Duitje komt zo. Nee, het busje komt zo, is dat, hè? Dat het busje komt zo. De Maar het is in ieder geval, dat is altijd heel erg belangrijk, zoals ik al meer verteld heb, dat de chakras goed op dezelfde manier op dezelfde richting in draaien. En daardoor kan ook heel je aura gezuiverd worden. En als ik ook gezegd, je aura komt ook altijd weer alles binnen van je medemens. En dan wordt ook weer in je aura opgeslagen. En door als je chakras goed afgestemd zijn, kan de zuiver energie, die via je kruim binnenkomt, ook je helemaal hier hele, hele he? naar nou, lichaam en ziel, want het is altijd heel belangrijk. Kijk, je kunt natuurlijk lichamelijk gezond zijn, maar je kunt van binnen ziek zijn. En daar staan veel mensen vaak niet bij stil. Dan zeg je wel eens, en dat kun je ook vaak aan mensen zien. Dan merken ze niks. En dan kijk je ze aan en dan hebben ze een hele trieste blik in hun ogen. En dan weet je, ze zijn ziek van binnen, Kan ziek zijn van verdriet. Ziek zijn van, ziek zijn van uh, liefdesverdriet, uh, uh, ander verdriet, verdriet van overlijden. Verdriet omdat ze in de steek gelaten zijn. Verdriet omdat ze niet op de juiste manier begrepen worden. Daar kunnen allerlei verdriet. Kan ons. Het, onze ogen, het licht in onze ogen doen verzomberen. En dat zie je dan ook aan mensen. En dan merkeren ze uiteindelijk lichamelijk niet, maar hun ogen staan dof. En dan wil je zeggen, dan ben je ziek van binnen. Dan is je ziel ziek. Want je weet allemaal eh, dat je ziel van binnen je gezond moet houden. En je kunt het verstandelijk vaak best allemaal wel aankunnen. Verstandelijk kun je het best allemaal aankunnen. Maar je kunt ook op een bepaald moment, um, het gevoelsmatig, dus binnenin je, er geen vrede mee hebben met bepaalde dingen. En dan krijg je die situaties en je mensen ziet met uitgebluste ogen. En we weten allemaal, de spiegel, de, de onze ogen, zijn de spiegel van onze ziel. Als je iemand tegenkomt en die ogen glanzen, dan weet je, die is, uh, voelt zich goed van binnen. Die, die voelt zich prachtig. Je zie Bij een kind zie je ook de onschuld in de oogjes. Die kinderen hebben nog niks meegemaakt. Die zijn nog zo onschuldig, nog zo onbedorven. Zijn nog niet uh, gekwetst. En kijken vol verwondering, kijken ze de wereld in. En dan zie je die onschuld in de ogen van de kinderen. Dan kun je ook zien hoe onschuldig zo'n ziel voorwinnen is. Je ziet ook vaak aan de ogen, wanneer mensen zich schuldig ergens over voelen. Als mensen bij je zijn en ze liggen, dan zie je dat altijd, uh, dan zie je dat altijd aan de ogen. Dan slaan ze oftewel de blik neer, of ze kijken de andere kant. Dat zie je aan de ogen. Let daar maar eens op. Ga maar eens gewoon mensen. Op, uh, niet op het, uh, je kunt mensen ook beoordelen op de gedragingen die ze doen. He, zitten ze overal ergens aan te vrulden en zo? Zijn ze vaak heel erg zenuwachtig? Maar ik wil helemaal niet zeker dat ze uh, verkeerd zijn van binnen of zo? Maar kijk altijd maar eens naar de ogen. Als jij wil weten dat iemand liegt tegen je, dan zeg maar, kijk me maar, maar eens aan en zeg het dan nog eens een keer. En als ze dan de ogen heel ver open sperren zo, dat er geen blik in komt, dan weet je al dat er iets niet klopt. Want dan willen ze de blik uit de ogen doezelen. door ze helemaal open te sperren. Niet waar ze op gaan letten. En dat is, <laughs> daar je zegt, moet je mijn ogen eens zien. Dus dat is altijd heel erg belangrijk. Nou, en dan heb je, Even over de chakra healing wil ik nog even het volgende vertellen. Om ons lichaam heen bevindt zich een lichtend lichaam. En die wordt aura genoemd. Onze aura bestaat uit zeven lagen. En iedere laag heeft zijn eigen kleur. Ook iedere laag heeft zijn eigen ingang. En dat zijn de chakras. Het juist. Het juist. Het is juist daar waar het nu om gaat. Deze chakras moeten goed afgesteld staan om de juiste hoeveelheid energie toe te laten, zodat we gezond blijven in alle aura-lagen. Nou, dan is chakra 1, dat is de stuitchakra, dat die, heeft, die draagt de kleur rood. De functie van de stuitchakra is dat men zich goed moet afschermen voor negatieve invloeden wanneer deze goed gevoed is en daardoor... voor andere zaken, omdat ze zelf meer mogen ervaren. Dus zeg maar, dus zeg maar dat, zeg maar dat uh, je een partner hebt die helemaal niet gelooft in die spirituele zaken en die zegt hij meewon ons in altijd. Jij met die onzin altijd, dan het allemaal niet aan geloven. Dan moet maar eens die mensen, moet je dan maar eens die chakra op, die de derde oog, terwijl ze ligt. zeg maar, dan ligt die man te slapen en dan ga je dat, dat derde oog oogje op, opdraaien. Dan zul je merken dat hij dan, zonder dat hij dan zelf van zelf bewust is, zelf zich van bewust is, dat Hij meer, uh, zij of hij meer dingen dat voelen en ervaren. En dat is al zo mooi. Ja, dat duifje, weet je, weet je wat ik doe met duifjes? Dat duifje, vette is die naderen, die is ook nog teruggekomen van Frankrijk. En weet je wat ik doe met duifjes? Duifjes die niet in het niet willen en die niet op tijd terugkomen, die gaan de soep in. En ik heb vorige week nog een lekker duivensoep gegeten. En Attie zei al, ja, dat is mijn witpen, zei hij toen je op bord lag. Dan hebben we de kleur violet. Dit is de kruinchakra En staat open voor heelwording. Van onze hele lichaam. Als energie hierdoor vrij kan stromen, vervolmaakt hij ons op alle niveaus. Zowel fysiek, emotioneel. Mentaal en spiritueel, dan voelen wij ons gehield in alle opzichten. Is onze kruinchakra gesloten, dan is men geblokkeerd en kan men hierdoor weinig contact krijgen met zijn spirituele gevoelens en heeft waarschijnlijk geen kosmische gevoelens.